In de Eredivisie heeft Pek Zwolle thuis met 2-1 verloren van Groningen. De Zwolle-naren gaven in de laatste minuten een 1-0 voorsprong weg. Er zijn vanavond nog drie wedstrijden, die zijn nog aan de gang. Het weer vanavond en vannacht droog, morgenochtend af en toe zon. middags komt er bewolking en is het net als vandaag een graad of 16. S'avonds en s'nacht zijn er perioden met regen. Dit was het NOS Journaal. Uh, Supergoed nieuws, die nieuwe klant...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 Goedenavond en welkom bij aflevering 10.136. Het is maar een halve, maar we gaan wel door tot 11 uur vanavond. Er is al één wedstrijd afgelopen, PEC Zwolle tegen Groningen. We hoorden net in het nieuws dat het 1-2 geworden was... en dat hadden we voor jou nog niet gehoord, Ronald van der Geer. Nee, want uh, dat het viel eigenlijk uh, kort voor tijd werd gemaakt... door Michael De Leeuw, voorzet van uh, Kieftenbelt. Ja, en Luciano Da Silva namens FC Groningen... bij de eerste goal van uh, PEC Zwolle in de fout. Nou, nu ging uh, ter Terwiele de fout in, ging de lucht in... samen met de Leeuw, maar de Leeuw won het duel van een keeper die zelfs zijn handen mocht gebruiken. De Leeuw is dus de matchwinner voor Groningen. Dat is Wollewind. Vitesse Heracles is al bezig in de tweede helft. Richard van de Maden. Een verrassende tussenstand misschien wel in Arnhem, want Heracles Almelo leidt met 1-0 door een doelpunt van Gaurier. Dat gebeurde twee minuten na rust. Pitesse bakt er in deze wedstrijd heel weinig van. Laag tempo, veel slordigheden, weinig beweging... en daardoor ook heel weinig verrassing. Herakles leidt dus in Gelderdome. Dan RKC-VVV van Bas Tiggelen hoorden we eerder dat VVV voorstond. Nog steeds, Bas? Nee, want uh, Chevalier heeft een paar minuten geleden voor de gelijkmaker getekend... goede paas van Stans vanaf het uh, middenveld, bal eigenlijk rechtdoor... maar toch dwars door de verdediging van VVV heen. Wordt door Chevalier handig meegenomen met een klein wippertje over de keeper... en om er maar zeker van te zijn schiet hij de bal vervolgens... Met een ongelofelijke rotvaart nog in het lege doel. Dat is de gelijkmaker die overigens terecht is. De wedstrijd is niet geweldig. Maar één ploeg probeert in ieder geval te voetballen. Dat is RKC, VVV. Maar ja, die stonden ook voor voor. Leunde eigenlijk 50 minuten lang achterover. En hoopte op een counter. Maar krijgt dus de gelijkmaker om de oren. Half uurtje nog. 1-1 de stand in Waalwijk. En dan een wedstrijd die nog heel lang duurt. In Nijmegen, NEC Willem 2. En die houdt kan. 20 minuten gespeeld. 0-0 de stand. De nummerlaars kreeg wel de... Beste kans in de eerste minuut, twee maal achter elkaar. Maar daarna heeft de NSC het in handen genomen. Kansen voor Kolwijk twee keer, platje een aantal keren. Maar het verzier nog niet op scherp, dus 0-0 bij NSC Willem II. En natuurlijk komen we tot 11 uur ook nog terug op het wereldkampioenschap wielrennen. Marianne Vos pakte daar de titel. Wem met Freedom was dat. Pax Wolle, Groningen eindigde dus in 1-2. Maar daar zag het lange tijd niet naar uit, Ronald van de Geer. Hoe kwam dat nou dat Pax Wolle alsnog verloor? Het, de pijp was leeg. Eigenlijk kwam Zolle in de tweede helft helemaal niet meer aan, aan voetballen toe. Wat dat betreft kun je alleen maar zeggen dat het opportunistisch spelende FC Groningen in de tweede helft er geval voor zorgde dat Peck geen enkel risico meer wilde nemen en op eigen helft bleef hangen. Ja, daarmee eigenlijk ook het noodlot over zich afroepen... terwijl dat helemaal niet had gehoeven, want Groningen was zeker niet in goede doen. En Peck was natuurlijk door een fout van Luciano da Silva dat dan weer wel... Na 22 minuten door Mokhtar op een, op een 1-0 voorsprong gekomen. Dus er was eigenlijk voor Pek niet zo heel veel aan de hand. Sterker nog, eh, kreeg zelfs nog wel aardige mogelijkheden in de eerste helft om de 2-0 te maken. Eh, zelfs na rust, diezelfde Mokhtar, toen Luciano. Ja, toen ging Groningen iets opportunistischer spelen en uiteindelijk... Ja, is het Seefuik en De Leeuw, of zijn het Seefuik en De Leeuw... met allebei hun eerste goal trouwens voor Groningen... in de 84ste en 88ste minuut. Dus dat heeft wel even op zich laten wachten. Die er uiteindelijk voor zorgen dat Peck weer niet wint... en Groningen tweede uitoverwinning boekt. Ja, en tussen die twee goals zat nog een moment, hè? Ja, er zat een moment met uh, Texera. Met die schiet op goal. Die was, dat was een van de invallers, overigens, de Oerakoyaan. En die schiet uh, onder Terwielen door. Terwielen raakt die bal nog wel aan. Gaat richting de doellijn. Terwielen in de achtervolging. Ja, dan lijkt het erop, in eerste instantie, dat die bal er gewoon in zit. Dat denkt FC Groningen ook. Maar Fink keek naar zijn assistent. Assistent zei. Toen was het 1-1 overigens. Assistent zei. Uh, Zit er niet in en de assistent had gelijk, want uh, herhalingen leken of wezen uiteindelijk uit dat uh, de bal weliswaar een stukje, maar niet in zich heel over de doellijn is geweest. Dus uh, een goede arbitrale beslissing, uh, overigens ja zonder gevolgen, want Groningen wint de wedstrijd alsnog. Oké, okay. uh, bedankt Ronald. Uh, dan gaan we kijken bij Bas, LKC, VVV, uh, waar VVV toch uh, verrassend lang voor heeft gestaan Bas. Ja, dat is dus nu niet meer het geval naar die gelijkmaker van Chevalier. En VVV mag zich nu uh, tevreden stellen met het feit dat het nog gelijk staat. Want als uh, Rodney Snijder een centimeter of drie, vier meer naar links mikt... dan schiet hij die vrije trap vanaf een meter of dertig binnen in plaats van op de paal. Dat deed hij namelijk een paar minuten geleden. RKC voetbalt toch makkelijker. Uh, RKC voetbalt ook wat beter. Heeft dat wel een helft lang, vind ik, in een wat te langzaam tempo gedaan. Daardoor ontstonden er dus zeker in dat bedrijf wat uh, weinig kansen. En VVV heeft zich eigenlijk vooral opgesloten en heeft maar gehoopt op een counter die er dus niet kwam. heeft nu de bal via Rado Radosafjevic. Die dan zijn opwachting maakt dat elftal van Blokhof troost van de middenlijn, nu wegdraait van een van de spelers van de RKC. Braber in dit geval, En dan gaat de bal weer terug naar de laatste lijn. Dan probeert VVV eigenlijk nu voor het eerst in de tweede helft met alle veldspelers op de helft van de tegenstander. nu ook de tegenstander met zeg maar een aanval terug te duwen. Er is dus gewisseld aan de kant van de ploeg uit Venlo. Bergkamp begon opnieuw als spits en voor ondanks zijn twee goals van. Vorige week, als invaller, staat hij nu pas net weer een paar minuten in het veld. Maar misschien hoopt of wel dat hij als invaller zijn waarde weer heeft. Bal zit nog altijd voor VVV. Nouveau-Voor wacht, dat doet Wildschut eigenlijk ook. Dan gaat de bal naar de linkerkant, dan moet er een actie volgen. Die actie komt er dan ook. Nouveau-Voor wacht op de penaltystip. Dan moet er een bal komen en die komt er niet, omdat het eigenlijk allemaal net te lang duurt. Dan kruipt Linsen vanaf de rechterkant nu ook voor dat doel. Dan zijn er in ieder geval twee smaken. Komt die bal voor, maar komt hij in de handen van Zoet? Die door Nouveau-Voor nog wel wordt besprongen. Maar de bal uiteindelijk boven de Nigerianen uit de lucht kan plukken. En zo heeft in ieder geval VVV eigenlijk voor het eerst in dit tweede bedrijf eens een keer gezien hoe zoeter van dichtbij uitziet de keeper van RKC. Over wie alweer voldoende gespeculeerd is van ja hij is van PSV en daar ging het met de keepers niet zo vrolijk. Zou het nou mogelijk zijn dat hij straks in de winterstop terug gaat naar Eindhoven? En om de discussie maar voor te zijn hebben ze het contract maar eens goed doorgelezen. En daar staat in dat dat niet kan. Dus RKC weet dat het een keeper heeft tot het einde van het seizoen. En die heet Jeroen Zoet. Balbezit voor RKC. Dat aanvalt. Snelle 1-2. Via Bramer en Snijder loopt Spaak. Wordt uitverdedigd door VVV. Zij het half. Dan gaan de twee met een sliding naar de bal toe. Krijgt Van Peppen die met een gelukje terug. En loopt de Waalwijkse avond nog even verder. Het mag duidelijk zijn met nog ruim een kwartier op de klok. Dat RKC voetbalt. Dat RKC probeert om de tegenstander onder druk te zetten. En dat RKC de ploeg is die op jacht gaat naar een goal. Maar voorlopig is het 1-1. Tot nu toe heeft Willem twee de meeste goals tegen dit seizoen. Maar vanavond nog niet één, Andy. Nee, terwijl het toch al 27,5 minuten gespeeld is. 0-0 de stand. Willem II dat goed uit de startblokken kwam met uh, eerst eerste schot van Piqué. Dat uitstekend gered werd door Babos. En daarna een kopbal van, uh, van Peters. Die bal ging ook net niet in. Nu wordt uh, Benoit Joachim wordt tegen de vlakte gewerkt. Uh, een, een opvallende speler bij Willem II. Niet zozeer dat hij daar speelt. Ja, ook. Maar zijn broer was ooit uh, Benoit Joachim. En dan uh, is bijna een kijkersvraag thuis. Wie was dat dan wel? Dat was een wielrenner. En hij reed ook in de ploeg van Lens Armstrong. Zag er ook zeer goed gespanjeerd uit. De vrije trap is voor Willem II bij de 0-0 stand. Een van de weinige keren na die openingsfase, de eerste twee minuten... dat Willem II weer in de buurt van Babos komt. Maar wel een vrije trap. Daar komt die vrije trap. Aardige vrije trap. Goed gered door Babos. Mark Huscher was de man die de vrije trap nam. En Babos die hem dus stopte. En dan gaat de wel over de achterlijn via Haastroep. En dat was eindelijk weer een, een kansje voor Willem II. Want dat heeft een tijd geduurd, een minuut of 25. Want in die periode is NEC sterker en sterker geworden. Aardige aanvallen op de mat gelegd, maar net dat laatste tikje ontbrak. Koolwijk die een paar keer dichtbij was, onder andere met een schot vlak langs de paal. Bij keeper Deul, en, of uh, Meul moet ik zeggen. En uh, aan de kant van NEC heeft ook... Uh, platje zich een aantal keren aardig uh, laten zien. Uh, die, uh, Joachim heeft de bal gespeeld, maar niet goed. In de voeten van een tegenstander is het om die de bal weer naar voren werkt. Maar die wordt simpel opgevangen achterin bij NEC door Rens van Eijden. Ex Willem 2. En dan gaat de bal via de zijkant weer naar voren. Uh, NEC Willem 2 0-0. Dat is een klein bonnetje, want NEC is veel sterker dan de Tilburgers. Uh, wat lijnproblemen met Arnhem. Maar ik kan u wel vertellen, bij Vitesse Heracles is het nog steeds 0-1.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 La Havas. Het is maar goed dat we nu wel weer verbinding hebben met Rizet van der Made. Ja, gelukkig wel. Het is 0-1 in het voordeel van Heracles. Almelo en Vitesse krijgt een strafschop in de 72e minuut. Marco van Ginkel met een goede actie ging het strafschopgebied binnen. Te Wierik vloerde de aanvallende middenvelder. En Bossen kon niet veel anders dan de bal op 11 meter leggen. En Wilfried Boni... Heeft de bal nu in zijn hand. Legt hem op 11 meter van het doel van Herakles Almelo. Daar staat pasveer de keeper in de 72ste minuut. Vitesse eindelijk wakker geworden in de tweede helft. Na een hele saaie matige eerste helft van beide kanten. Maar vooral van Vitesse dat er echt weinig van bakte. Boni staat klaar, neemt de aanloop en scoort. Keeper in de verkeerde hoek en zo wordt de... De zuidtribune achter pas weer helemaal gek van vreugde. Want het gaat natuurlijk goed dit seizoen met Vitesse. Alleen de eerste 45 minuten van dit duel leek dus nergens op. Boni maakt nu vanaf 11 meter de gelijkmaker in deze wedstrijd tegen Heracles. Nadat Vitesse ook al grote kansen heeft laten liggen in de tweede helft. Via Havenaar die is ingevallen in de tweede helft en ook Reis... Die met een kopbal dicht bij een doelpunt was. Maar nu is het dus weer gelijk hier in Gelderdoom. En gaat het denk ik echt beginnen tussen Vitesse en Iraklis. Is RKC ook al wakker, Bas Tegelen? Ja, wel. Dat zijn ze eigenlijk wel geweest behalve de eerste zeven minuten. Want uh, toen was het achterin open huis. Inmiddels is de stand 1-1 naar die vroeg opgelopen achterstand. En ja, probeert RKC de tegenstander met de rug tegen de muur te zetten. Dat levert dus wel heel veel balbezit op, maar niet veel kansen. En nu kijken we naar een counter van VVV. Waar uh, Yuki... Otsu, de Japanner in het elftal gekomen is, die we, als we tenminste goed hebben opgelet deze zomer, nog kennen van de Japanse Olympische ploeg. Maakte de winnende tegen Spanje in de eerste wedstrijd. Maakte er volgens mij daarna nog één of twee aardige voetballen die onder contract stond bij Gladbach. En nu opnieuw als invaller in het veld komt. De aanval is uh, lang bezig. Joppende back, schakelt erin, die wil nu langs van Peppe, Houdt van Peppe vast. En dat heeft de scheidsrechter Higler goed gezien. Dat heeft de grensrechter goed gezien. En zo komt er een vrij schot voor RKC. Higler, die overigens nog wel wat ruzie kreeg bij het publiek hier in de slotfase van de eerste helft. Toen die een uh, ja, in zijn ogen buitenling van Braber bestrafte in het strafgrondgebied van de tegenstander met Geel. Nadat uh, wij nog allemaal dachten dat Maanpa, de keeper van VVV, Braber onder ons te boven had gegleden. Nou, dat bleek uit herhaling ook. Dus waar Braber Geel kreeg voor een schwalbe. Had de scheidsrechter eigenlijk de bal op de stip moeten leggen, maar deed dat dus niet. Inmiddels uh, is er dus gewisseld. Dat hoorde je op de achtergrond. Nadja is in het elftal gekomen en dan is Stans eruit gegaan. Dan komt er toch een beetje meer voetbal in het elftal van Koeman voor laten we zeggen, de laatste elf minuten. Want het mag toch eh, geen verrassing meer heten. Na mijn betoog dat RKC de ploeg is die de tegenstander het liefst weg wil duwen. En op jacht wil naar een goal. Balbezit voor eh, Drost. Die dus merkwaardig met een uh, hakbal notabene uit een hoekschop de bovenkant van de lat raakt in de eerste helft. Dat zat een beetje geluk bij, maar er ook wel wat wijsheid. Hij zet de aanval op, die komt dan via Braber en Snijder aan de linkerkant terecht. En er ligt plotseling wat ruimte voor Van Peppe, die een voorzet moet geven. Die bal is laag, maar dat zegt niet zoveel, want er wordt geschoten door Braber. En die schiet die bal bijna in het kruis van het doel. Waren het niet dat Nicky Maanpa, de keeper van VVV, zegt, hé, hey, ik heb handen. Laat ik ze maar gebruiken ook en de bal eruit ranselt. Aardige kans, 10 minuten voor tijd. Het blijft 1-1 in Waalwijk. Nijmegen dan in houdt kan 0-0. En NEC moet uitkijken. Die scoort zelf niet, is veel een balbezit. Maar de counters zijn levensgevaarlijk van 0-2. Nu weer met Joachim, maar die speelt de bal niet goed. Net gaf hij een prachtig schot, dat scheelde heel weinig. Want Babels was kansloos, maar de bal ging net langs de verkeerde kant voor de... Willem 2 supporters en de Willem 2 spelers van de paal van NEC. En dus uh, staat het nog altijd 0-0. NEC sterker, met name het middenveld hebben ze in handen. En Willem 2 beperkt zich voornamelijk tot verdedigen en hopen op een countertje. Nu is de inworp voor uh, Michel Breuer. Bezig aan zijn 350ste wedstrijd in uh, uh, het betaalde voetbal. Dat is knap, dat zijn er ook aardig wat. Uh, zijn inworp gaat wel naar voren, komt niet bij... Uh, wie was dat? Het was uh, die Deen als ik het wel heb. Uh, Rex terecht. Die ligt op de grond. Want dat was een uh, pittige botsing. Uh, Rex komt uh, wel weer overeind. Maar er is ook veel pijn bij een speler van uh, Willem II. De Haastroep. En dat, uh, dat deed uh, pijn. Philip Haastroep ligt op de grond. Moet een beetje verzorgd worden. En ligt daar nog steeds. En dus is het ook na 36 minuten. Terwijl het spel stil ligt. 0-0 bij NEC Willem II. Hammond Road met Saturday Night. Vitesse kan koplopen worden, moet het wel winnen vanavond, Richard. Zo is het. 79 minuten zijn we bezig in Gelderdoom. 1-1 is de stand en Vitesse beseft dat ook. Dat het vanavond koplopen kan worden in de eredivisie. Eindelijk zou je zeggen, want het is echt een leuke wedstrijd nu geworden in de tweede helft. Vooral Vitesse voetbalt goed. Reigt de kansen aan 1. De mooiste, dat was niet eens een echte kans, maar een geweldig schot van grote afstand. Bijna vanaf de middenlijn van Theo Jansen. Natuurlijk met zijn befaamde linker en de vingertoppen van Pasveer zorgden ervoor dat het niet 2-1 stond op dat moment... Voor Vitesse. Vervolgens nog kansen gezien voor Van Ginkel. En zojuist een schot raak naast door Van Aanholt. Nu misschien in de counter. Heracles Almelo dat zojuist heeft gewisteld. Castillon een extra spits heeft gebracht. En Peter Bos gokt dus ook. Probeert ook deze wedstrijd te winnen. Aanval nu op de helft van Vitesse. Met Castillon zojuist dus ingevallen. Geeft de bal aan Duarte. Maar het schot wordt gekraakt. En gaat via een Vitesse been over de achterlijn. Vitesse dat in de eerste helft dus ...teleurstelde. Geen enkele uitgespeelde kans. Heel weinig beweging in het elftal. Fred Rutten ergerde zich daar zichtbaar groen en geel aan langs de zijlijn. Bracht Havenaar in de rust. En toen ging het toch ineens lopen en kreeg Vitesse dus behoorlijk wat kansen. herakles Almelo... Naar zijn mogelijkheden gespeeld. Mag je zeggen, hier in Arnhem in de eerste helft dat in de slotfase zelfs het betere van het spel. En heeft nu de corner. Vanaf de linkerkant wordt de bal getrapt. Weggehaald in het 5-meter gebied. En dat heeft scheidsrechter Bossen daar gezien. Het hinderen van de keeper. En dus mag Veldhuizen een doeltrap nemen voor Vitesse. En krijgen we denk ik nog negen leuke minuten in deze wedstrijd. 1-1 in Gelderdoom tussen Vitesse en Herakles. Is het na die 1-1 alleen nog met RKC of heeft er ook VVV nog kansen? Bastichterlijk. <treeks> Ik hoor wel dat je goed meekijkt Ronald, want uh, het is inderdaad al een minuut of acht, negen. Eigenlijk alleen maar weer de andere kant op kijken, want VVV krijgt klotseling de geest. Die hebben een ongelofelijke kans ook nog gehad via Van Haren. Dan moet je bijzeggen dat Zoet een fantastische redding heeft. Van dichtbij werkt hij de bal nog aan de goede kant van de paal. En eigenlijk is vanaf dat moment, nou ja, misschien staat er schrik een beetje in de benen bij RKC. Dat dus wel de hele tweede helft gedomineerd heeft, maar dat nu kwijt is. Ook onder druk van de invallers, want uh, Otsu en Nofor vallen behoorlijk in en brengen in ieder geval meer... Dan de mensen die daar stonden, Wildschut en Bergkamp. En RKC moet dus gek genoeg terug. Nu opnieuw met Linse aan de bal. Die verspeelt hem eigenlijk in de drukte, maar wordt dan door Snijder een beetje weggeduwd. En dan denk ik dat hij er zelfs een vrij schop aan overhoudt. Snijder maakt zich de hele wedstrijd eigenlijk al boos op alles en iedereen. En heel veel zint hem niet. En nu krijgt hij dus een vrij schop tegen van Dennis Richtler De scheidsrechter, 26 jaar oud, pas jonge scheidsrechter uit Hoogland bij Amersfoort. Die dus behalve dat moment van die uh, strafklop die hij dus wel had moeten geven in de eerste helft. Een uh, prima rustige wedstrijd fluit. Maar ja, dat zijn wel cruciale momenten. Duits wil uitverdedigen. Doet dat slordig. En dan moet uh, Dross eigenlijk de rest doen. Dat doet hij onder druk van de voor prima. De bal naar de buitenkant. Toch weer opgevangen door VVV. Want Cabessi eerder bij de bal is dan zijn man. Dan uh, verdedigt RKC nadat de bal opnieuw is ingebracht door VVV toch uit. En het mag er gelopen worden via bijvoorbeeld een invaller via Nadja, maar die zoekt dan contact uiteindelijk met Florian zo'n 10 meter verderop en dan schiet de bal er eigenlijk weer heel dom langs en komt er een ingooi voor VVV, Twee minuten nog een status quo nog altijd in Waalwijk, 1-1 Hoe lang ben jou nog in Nijmegen Andy? Nog een uh, minuutje of uh, twee, ruim en er is een uh, blessureband in geweest, Willem 2 nou, van 0-0 de stand bij uh, de Nijmegen, Eendracht de combinatie tegen Willem 2, en dat laatste woord van uh, NEC, de combinatie, daar zit het wel goed mee, alleen het afmaken niet Vandaar de nul op het scorebord voor NEC. En Willem II heeft wel wat mogelijkheden gekregen hoor. Met name door wat slordigheden aan de kant van de Nijmegenaren. Maar nu uh, is er een inborp voor Willem II. Gaat de bal naar Joachim. Maar die kan de bal niet onder controle krijgen. En dan wordt de bal hard naar voren gepeerd door uh, NEC. Beetje blind door Smofs. En dan gaat de bal wel over de zijlijn. In het voordeel van uh, NEC. En mag de jubilaris Michel Breuer gaan uh, gooien. Doet dat... Uh, uh, ...naar Rens van Eijden. Overigens opvallend. Twee jaar geleden speelden beide ploegen uh, ook nog voor het laatst eigenlijk tegen elkaar in de eredivisie. En geen enkele speler die uh, er toen bij was, is er nu uh, nog bij. Ik denk uh, alleen dat Babels uh, uh, daarvoor in aanmerking komt. balbezit voor... Nec Voor diezelfde Babels die de bal even meegeeft aan Koolwijk. Koolwijk heeft een paar keer goed op doel geschoten. Onder andere uit de vrije trap. En het scheelde heel weinig. Maar daar moet je ook af en toe wat geluk bij hebben. En ba uh, Koolwijk speelt de bal naar de rechterkant. Maar nee, het begint slordiger en slordiger te worden bij NEC. We zitten in de laatste minuut voor rust. En uh, ik zie de eerste mensen al richting de koffie gaan. Dat zal zeker niet lang meer duren. 0-0 bij NEC Willem II. Nou, als er nog één wil winnen in Waalwijk, moeten ze snel zijn, Bos. Ja, of ja als er een had willen winnen, dan had ik ook kunnen zijn. Dan had ik andere loodjes moeten kopen. Ik had zeven loodjes gekocht, nee serieus, en, en niks gewonnen. Ja. Dus geen elektrische tandenborstel, geen uh, vleespakket bij de slagen, Wat bij de omstanders echt als grandioos is aangeraden. Had je wel ja. maandag moeten halen dan, hè? Ja, dat is het enige probleem. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, ik heb uh, de club gesponsord met uh, 3,50 euro geloof ik. Prima. Slotminuut. Uh, loopt RKC. 1 en ook VVV 1. En dus als antwoord op je vraag, dat klopt. Want alleen nog maar de extra tijd. En het balbezit voor RKC via Zoeter is opnieuw gewisseld aan Waalwijkse kant. Lieder, dat is een beetje de gebruikelijke wissel de laatste weken hier. Dan uh, komt hij er in de slotfase voor Snijder opnieuw. En dan staat er dus eigenlijk een soort extra aanvaller. Dat is dus die jongen van Purmerstein. Vier minuten extra tijd geeft de vierde official nu aan. En 4 minuten dus nog te gaan in deze wedstrijd. Martina gaat lopen met de bal. Dus de rechtsback kan hem breed meegeven aan Nadja. De invaller gaat de bal voor het doel naar Braben. Die staat er met zijn rug naartoe. Legt hem terug op Duits. Die steekt hem het strafselgebied in. Dan wil Chevalier wel naar de bal. Dan ontstaat er bij VVV achterin toch wat paniek. Is het Braben die een luchtduel wint. Waardoor de aanval die eigenlijk afgeslagen was weer een nieuw leven wordt ingeblazen. En dan uh, wordt er een overtreding gemaakt op het middenveld. Na een hoogbeen van Van Haren. En krijgt RKC via een vrije schop, weliswaar dichter bij de middenlijn dan bij het strafselprobied. Maar toch de kans om in ieder geval op de helft van de tegenstander te blijven. Want daar staan ze nog altijd en vermoedelijk nog drie minuten lang ook. 1-1. Nou, nog even naar Nijmegen dan. Andy. Ja, laatste seconde van de eerste helft. 0-0 de stand met nog even balbezit voor NEC. Paas van Gerard Roorde naar de linkerkant. Waar Comboi ook komt en die schiet de bal van ver. Maar die gaat een meter of vijf naast het doel. En dan zegt Scheidt dat de Kamphuis mooi geweest. We gaan naar de thee, koffie of wat je maar wil. Bij 0-0 stand tussen NEC en Willem II. Ja, het is leuk natuurlijk bij Vitesse en Herakles. Maar hoe lang is daar nog te spelen, Richard? Vier minuten. En het is Heracles dat nu zo bij tijd en weil even weer wat aanzet bij de 1-1-stand. Veldhuizen gooit de bal nu uit naar Kalas. Sinds korte rechtsback van Vitesse. stoomt op richting de middenlijn. Tempo gaat nu omhoog. Vitesse dus nu op de held van Heracles. Met nog altijd Kalas. Gespurt er zo 2-3 man uit. Maar dan is het uiteindelijk toch Duarte die een tikje geeft richting Pasveer. En pasveer vervolgens met de linkervoet de bal over de zijlijn. Vitesse heeft haast. Tjommer gooit de bal naar Hofs. Die mag dan vanaf de zijlijn gaan ingooien. Twee invallers bij Vitesse in de. De tweede helft. En via Kasia gaat het dan weer naar Theo Jansen, die zich vaak laat zakken. Bij hem begint vaak ook de opbouw van Vitesse. Speelt als controlerende middenvelder. En Vitesse heeft nog steeds het balbezit in de middencirkel. Nu weer op de helft van Vitesse. Of Heracles moet ik zeggen. Met Kalas aan de rechterkant. Verliest de duel dan van Castillon. En zo kan Heracles misschien wat proberen in de omschakeling. Maar Kalas staat daar goed op te letten. Nee, het is Kasia die de bal aanneemt. Met de borstpaas dan Hofs in. Hofs weer terug naar Kasia. Kasia naar Boni. Die zich Laat zakken uit de spits. Probeert dan via Van Ginkel Havena te bereiken. Dat mislukt. Opnieuw wordt de bal opgevangen door Boni. In de slotfase dus van deze wedstrijd. Die in de tweede helft eindelijk leuk is geworden. Vitesse de betere ploeg. Goede kansen gekregen. Maar als het zo blijft verliest Vitesse hier in eigen huis. Vind ik toch kostbare punten. Nog een keertje met uh, Kasia in de middencirkel. Nu opent naar de linkerkant waarvan Arnold... De linksback steeds aanvallender is gaan spelen. Dit ziet er aardig uit, met wat geluk. Maar dan wordt het toch weer verdedigd door Herakles En zo blijft het toch nog in die slotfase bij 1-1. Ik ben benieuwd wat er nog gaat gebeuren. En hoeveel minuten extra we er nog bij gaan krijgen in deze wedstrijd. Voor VVV mag je die 1-1 toch een verrassing noemen, Bas? Ja, want zo goed gaat het in Venlo nog. Die twee puntjes pas. RKC is de competitie natuurlijk goed begonnen. Verloor vorige week van Ajax. Dat was pas de eerste nederlaag. Het is dus nu 1-1. Nog een minuut over van de extra tijd. Van Peppe was er heel dichtbij met een knal die de kruising in leek te gaan. Maar nog net de hand van Maanpa die zijn waarde bewijst. Ontbrak vorige week vanwege griep. En nou ja, iedereen dus tevreden dat hij er nu weer is. Goede redding. En dus nog altijd 1-1. In de slotminuten is het wel weer RKC dat de klok slaat. Want moet VVV terug en is het daar echt chaos achterin. Waar de paniek zo nu en dan flink uitbreekt. En ballen met de ogen dicht worden weggetrapt. Maar als RKC koel cool blijft dan zouden ze misschien nog net tussendoor moeten kunnen spelen in de slotminuten. Wat heet? slotseconde. Want dat zijn het. Nog één keer wordt de bal ingebracht door Van Mosselveld. De vervanger dus van Ramos. Dan komt de bal voor de voeten van Jozefzoon. Die laat het schieten over aan Braber. Die wil nog langs een tegenstander. Raakt dan de bal kwijt. En krijgt dan nog een vrije schop. Op 18 meter van het doel. Dat is wel het maximaal haalbare dan. Nog een uh, seconde of 15 over. Die vrije schop gaat gegarandeerd nog genomen worden. Langs de kant staat Kullen nog klaar om in te vallen. Maar ik vermoed dat dat niet meer gaat lukken. Snijder is er dus uit. Dus een ander zal gevonden moeten worden op die... ...vrije schop te nemen. Normaal gesproken dus uh, Roddy Sneijder, de man die dat doet. Ik vertelde al, hij schoot een bal eigenlijk van vergelijkbare afstand op de paal. na ruim een uur. En nu staat daar Duits. En uh, die hebben we in het verleden gezien, kan dat ook. Ook aanvallers melden zich voor het doel voor een kopbal. Het zal het laatste moment van de wedstrijd worden sowieso. 1-1 RKC tegen VVV en Duits achter de bal. De muur het strafgebied in. Daar komt de aanloop. En de redding van Wapa. Schitterend. Want de bal gaat over de muur. En wordt dan door Maanpa uit het doel gebokst. Prachtige redding van de keeper die nu ook wordt bedankt. Want hoewel de formele hoekschop zou moeten volgen... als de bal over de achterlijn gaat is... Uh, scheidsrechter Hiechelen er als de keeper bij om zeggen... deze wedstrijd is nu voorbij. 1-1 eindigde. Toch nog een aardig slot. Een spectaculair slot in Waalwijk. 1-1 is het ook bij Vitesse Herakles. En dat is een, eigenlijk een beetje een nederlaag voor uh, Vitesse, Richard. Ja, dat zal toch als een teleurstelling voelen in Arnhem. Want Vitesse doet het natuurlijk tot nu toe. Goed staat op de tweede plaats met 13 punten uit vijf wedstrijden. Toch hier en daar wel wat geluk gehad hoor in een aantal wedstrijden. Vaak beslist door individuele momenten. Terwijl we er drie minuten bij krijgen nu in deze wedstrijd. Bij de 1-1 stand Veldhuizen. De keeper pompt de bal voorin. Weggekopt door Duarte namens Herakles En dan opgevangen door Van Aanhot. De linksback gaat de bal mijn excuses. Even een kuchje over de zijlijn. En krijgen we dus een ingooi voor Herakles Almelo. Bij de 1-1 stand. Doelpunt van Gaurier. Twee minuutjes na rust en vervolgens de gelijkmaker van Boni. Vanaf 11 meter daarna heel veel kansen voor Vitesse gezien. Vitesse dat de bal nu weer heeft achterin met Theo Janssen. Schuift hem dan door naar Kasia. Die speelt de bal wel wat ver voor zich uit, maar het loopt goed af. En Kalas kan dan gaan overnemen. Via Kasia blijft Vitesse met wat en vliegwerk in balbezit. En via invaller Hofs nu aan de rechterkant. Maar weer zit daar een been tussen, ditmaal van Pedro. Ook hij ingevallen bij Heracles speelt de bal. Helemaal terug naar Duarte. Dan weer een lange bal richting Castillon. Maar opgevangen door Theo Jansen. En vervolgens door Tjommer. Ook hij ingevallen bij Vitesse in de tweede helft. Schuift de bal opzij naar Van Aanhold. Hoge bal in de blessure van dit duel. En opgevangen door Pasveer. Eigenlijk vrij simpel. En ik kijk naar het gezicht van Fred Rutte. Die zal toch ongetwijfeld uh, ontevreden zijn over de wedstrijd van uh, Vitesse. Niet over misschien bepaalde fases in de tweede helft. Toen uh, de ploeg veel kansen kreeg. Maar zeker over het verloop van de eerste helft. Herakles Almelo dus in blessuretijd. Eén minuut, denk ik nog ongeveer, te spelen. De bal gaat terug en ook nog eens een keer weer extra terug naar Pasveer, Want Herakles probeert toch de wedstrijd natuurlijk uit te spelen met dat gelijke spel. Won vorige week voor het eerst dit seizoen. Ter nauwe noot in de slotfase van Nak. Toen het uh, goed terugkwam van een 1-0 achterstand. Twee doelpunten maakte en de wedstrijd won. Veldhuizen dus in de echt allerlaatste minuut van de wedstrijd. Weer met een hoge bal richting Boni. Waardoor fluit Bosse nu voor een aanvallende fout van Boni een. Uh... Dealbeweging met de rechterarm en dus krijgen we een uh, vrije schop weer voor Heracles Almelo. Dat natuurlijk alle tijd neemt om de vrije trap op de eigen helft te gaan nemen. Boni loopt nog altijd bij de bal, schokt dan een beetje langzaam wat uh, terug en pas weer. Legt die bal nog eens een aantal metertjes weer terug. De aanvoerder van Heracles Almelo misschien wel voor een van de allerlaatste uittrappen van deze wedstrijd. Hoog richting Van Arnold. die de bal opvangt. Dan weer Heracles met een kopbal over de zijlijn. Heracles bakt er niet echt veel meer van. Bos gaat nog een keer wisselen. Ook natuurlijk om tijd te rekken. Dus even kijken wie zich daar meldt aan de zijlijn. Dat is Joey Belterman. Hij gaat er nog inkomen voor de laatste seconde. Nog steeds is het niet afgelopen. Heracles Almelo nu op de helft van Vitesse. Daar wordt verdedigd door Van Arnold. En Van Arnold speelt dan Tjommer aan. En dan zegt Bossen het is voorbij. Het is afgelopen voor wat betreft deze wedstrijd in Gelderdome. Einduitslag tussen Vitesse en Heracles. 1 tegen 1. Drie wedstrijden zitten erop. Pek Zwolle tegen FC Groningen. 1-2. RKC VVV 1-1. En Vitesse-Heracles 1-1. En dat betekent dat Twente sowieso morgen koploper blijft. Twente heeft nu 15 punten en Vitesse heeft er 14. Ajax en FC Utrecht hebben er 11. Ajax ze speelt morgen nog en kan hooguit dus op 14 komen. En dan gaan we wielrennen, want Marianne Vos is voor de tweede keer in haar loopbaan wereldkampioen op de weg geworden. Vos reed voor eigen publiek tijdens de laatste beklimming van de Kouwberg weg van haar medevluchters. Het zal zelfs nog tijd om met de Nederlandse vlag in haar handen over de finish te rijden. En na de huldiging sprak Steven Dadenboud met Marianne Vos. Jij dacht, als ik dan wereldkampioen word, dan doe ik het ook meteen met een met een griffel. Ja... Nou ja, zo inderdaad kun je alleen maar van dromen, natuurlijk solo. Uh, uh, vroeg met z'n allen in ieder geval de koers hard maken, aanvallen. Een groepje vooruit. En uh, ja, dan proberen even rustig te blijven en dan uh, de oversteek te maken. Nou, geweldig dat Anna daar natuurlijk zat. Anna van der Breggen, die echt fantastisch werk heeft gedaan om samen uh, ja, dat gat groter te maken. En in de laatste ronde in ieder geval het gat zo uh, te houden. Waardoor ik eigenlijk echt in een zetel, nadat de laatste keer Kouwberg werd gebracht. Moest jij je lang rustig houden? Want toen je eenmaal los was, om het zo maar te zeggen, toen was je ook helemaal los, hè? Ja, ik voelde me echt wel goed. En dan is het voor mij best wel lastig om rustig te houden. Maar ik merkte wel dat het aan de Rendsers om me heen, dat het toch begon te slopen, het rondje. Het tempo was vrij hoog in ieder geval. Er waren behoorlijk wat tempowisselingen, waardoor het zwaarder werd. En, nou ja... Toen heb ik uh, het moment afgewacht waar, waar ik dacht het verschil te kunnen maken. Ja, dat, was, dat was al vrij vroeg in de wedstrijd dat je, dat je die jump maakte. Tenminste, ik dacht dat het was vrij vroeg. En daarna, je sleurt op kop in die laatste ronde vooral ook nog. Had jij zoveel kracht in de benen? Ja, ik voelde me echt heel goed, ja. Dus, uh, maar goed, in de laatste ronde was uiteindelijk het, het gat wel behoorlijk groot. Maar we kregen eerst helemaal geen verschillen. Het enige verschil die ik af en toe, dat ik af en toe hoorde was één minuut. Eén ja, minuut is niet heel erg ruststellend. Dus ik denk, ja, ik blijf maar uh, doorrijden. En natuurlijk is het dan mooi als je nog een ploeggenoot bij hebt. Aan de andere kant, er sprong spro ook wat verrassende namen mee. Nelen bijvoorbeeld, die hier zilverwint. Um, heeft dat jou nog aan twijfelen gebracht in die, die zegentocht van je? Nou, ik ken, uh, ik ken natuurlijk uh, eigenlijk de concurrentie allemaal wel. Uh, Rachel Neel en die ken ik ook. En uh, nou ja, die, die van voren zaten, dat waren Rosella Ratto, Lisa Longo-Borghini, uh, Amber Nieben. Kijk, dat, dat zijn renners waar ik wekelijks mee koers en uh, daar weet ik wel van uh, wat de kwaliteit en capaciteiten zijn. Dan kom je na de Kouwberg, rij je zo naar de finish toe. En dan haal je het in je hoofd om een slinger te maken over de weg, omdat je daar in de ooghoek de Nederlandse vlag ziet. Ja. Ja, ik wilde mijn handen in de lucht steken en toen dus zag ik inderdaad in een ooghoek die vlag. En, uh, ja, toen heb ik nog even getwijfeld, want er hing een touwtje aan. Ik denk, ik zou toch niet uh, ergens een touwtje in mijn, in mijn achterwiel krijgen of in mijn voorwiel en, uh, en dan de titel vergooien. Maar het, ja, dat was wel heel mooi natuurlijk. Als je de kans hebt, als je solo over de streep komt en, en dan zelfs de kans hebt om een vlag te, te pakken in Nederland, in het oranje, dat was uh, geweldig. Je hebt een prachtig uh, jaar gehad met die Olympische titel, nu de WK-titel en je bent ook van dat eeuwige gezeur over die tweede plek af, hè? Ja, nou ja, ik heb uh, daar zelf eigenlijk de, de laatste uh, weken weinig bij stilgestaan. Na Londen uh, ja, was dat gewoon wel een uh, bepaalde rust. en ik, uh, ik stond heel ontspannen aan de start. Ik, uh, ik wist dat het kon. En het is uh, gelukt. In eigen land. Hoe, hoe was het om hier rond te rijden door zo'n publiek? Ja, fantastisch. En vooral uh, de laatste ronde... Dat gewoon iedereen, het hele publiek geloofde erin. En uh, nou ja, dat helpt natuurlijk Is zelf ook nog wel. Dan ga je er zelf ook nog harder in geloven. Ja, dat was fantastisch. En uh, toen ik aanviel op de Kouwberg was het één uh, haag van geluid. Marianne Vos, wereldkampioen op de weg. We gaan uh, terug naar uh, eerder op de avond. PEC Zwolle tegen Groningen. Pek stond lange tijd voor door een doelpunt van Moktari. Maar vlak voor tijd maakte uit gelijk. En een paar minuten voor tijd, nog dichter voor tijd, uh, de leeuw met de winnende treffer. En hij was dus de matchwinner. Wat een enorm verschil tussen Groningen in de eerste 45 minuten en de tweede helft. Hoe, hoe kan dat? Ja, ik denk, uh, nou, we nemen gewoon meer risico in de tweede helft. We gaan meer één op één voetballen. Iedereen gaat volle bak door met druk zetten. En uh, ja, ik denk dat er in de eerste helft tot aan de goal nog niet heel veel aan de hand is. Kijk, uh, zij creëren niet veel, wij zelf ook niet. Maar uh, tot aan die goal en daarna, ja, daarna veel te veel slordige pases. En uh, ja, komen er eigenlijk uh, weinig voetballend uit. Eerst eens even over die eerste helft, want jullie straalt toch heel weinig zelfvertrouwen uit, leek het wel. Ja, nee, kijk, misschien lijkt dat zo als je een paar keer de bal inlevert. Uh... Een paar keer was wel heel veel. Ja, ik zeg, tot, tot aan die goal vond ik het nog meevallen. Toen uh, ging het nog wel aardig. Een paar redelijke aanvallen. Maar uh, ja, niet echt grote kansen, maar ook niet van hun. Dus, uh... Maar uh, ja, daarna zakt het gewoon een beetje weg. Uh, Na die goal uh, beginnen de kopjes een beetje te hangen. Dat, uh, ja, dat mag niet. Dan komt de tweede helft. De trainer zet er een extra spits bij. Dat moet voor jou als aanvallende middenvelder ook prettig zijn. Uh, dan verandert het dus... Um... En dan komt jouw doelpunt met het hoofd, zoals hij zo vaak scoort, eigenlijk. Beschrijf het eens. Uh, Kief de Belt, uh, Mikey had de bal. en, uh, nou ja, ik, uh, ik liep volgens mij bij Bruce of ik weet niet meer bij wie. Maar in ieder geval ik ging ik richting de tweede paal. En uh, ja, een balletje. En uh, ja, ik kan hem zo binnenkoppen. Je had al eerder een, een duel van een doelman gewonnen. Hè? Een beetje op dezelfde plek. Ja, klopt. Ja, klopt ja. Daar had ik nog een beetje de pech dat de bal uh, te weinig snelheid mee had. Maar uh, ja, nu gelukkig wel. Hij valt goed binnen. En uh, het is altijd lekker om in de laatste minuten de overwinning te pakken. Het maakt niet uit hoe het gaat. Uh, dat zijn de mooiste. En je eerste doelpunt in het shirt van Groningen. Ja, lekker. Eindelijk. Ik denk voor jullie als ploeg ook. Hè? De opluchting is ook voelbaar hier in de catacombe. Drie punten in een uitwedstrijd. Hadden jullie nodig, hè? Ja, nee, kijk. Uh, inderdaad, ook naar vorige week. Waar we tegen tien man uh, lange tijd uh, gewoon uh, 3-0 verliezen. En uh, nou ja, vandaag, uh, kijk, je gaat naar Zwolle toe en uh, ja, je, je weet gewoon, je moet gewoon winnen. En uh, nou, als je dan 1-0 staat dan, uh, en in de rust eigenlijk weinig creëert, dan, uh, ja, dan, denk, je wel, uh, ja, dan denk je wel van ja, wat zijn wij aan het doen? Dus uh, nee, goed, goed dat we twee 0 de tweede helft hebben gespeeld en uh, ja, heerlijk. Michael de Leeuw was dat, hij maakte de winnende voor FC Groningen tegen PEC Zwolle. Het werd 2-1 en hij was in gesprek met Jan Los. Tá tudo preparado, vem je hoeveel er is? Ik kom naar de party, ik ga naar de party. Ik ga naar de vou adorar vão nessa de party. Ik ga naar de party, ik ga naar de party. Ik ga naar de party, ik ga naar de party. Ik ga naar de de party. Ik ga de tchê, <middels> Gustavo Lima e você tere, tere, tere, tchê, tchere, tê, tchê, tchê, tchê, tchê Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição e Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir como ser uma madrugada Não. Volar, que hoje vai rolar cheddar, cheddar, cheddar, cheddar, Gustavo Lima e você, Quero curtir com você na madrugada. Dança, rolar. Até o sol raiar, Carta me liga, Tem Gustavo Lima, de madrugada. Dança, rolar. Que hoje vai rolar. Gustavo Lima. E você, A Quero curtir voor me na madrugada Até o me diga, maar só Quero curtir voor me na madrugada danza, Que hoje vai rolar o tje, Balada Gustavo Lima was dat. We gaan kijken bij NEC Willem II, want die zijn begonnen aan de tweede helft. En die? Ja, ongewijzigd. Onge dus bij de ploegen uh, nog altijd compleet. Ik moet zeggen, Willem II valt me niet mee. Ik zie ze voor het eerst dit uh, seizoen. En het is, uh, als ik het zo zie spelen, toch een uh, veredeld uh, uh, eerste divisie-team. Nee, die uh, spits die bevalt me wel, die Joachim, maar krijgt te weinig ballen. En nu is NEC weer in de aanval. En de bal gaat wel heel erg de diepte in. met David Mulk kan de bal onderscheppen en geeft hem mee aan Piquet. Een van de weinige spelers met eredivisie ervaring bij Willem II. Speelt de bal naar voren. staat nog altijd 0-0. Dat was ook de ruststand in uh, geen beste eerste helft, hoor. laat ik dat uh, vooropstellen. Met name van de kant van Willem II, dat uh, eigenlijk alleen uh, vrouwen en kinderen eerst heeft af en toe een uh, countertje kon plaatsen. Nu probeert uh, Piquet de bal uh, weer naar voren te brengen, maar er zit Snow ertussen en mag de ploeg uit Tilburg mag gaan gooien. Doet dat uh, naar Piquet, die uh, geeft hem eventjes mee aan de linkerkant. Uh, gaat, uh, met de bal de diepte in. Dat is geen slechte bal op Missy Misidjan voorzet. Daar komt de kans. Hoi, wat een kans zegt voor Snijders. Een volley gaat over het doel van Gabor Babos. Dat is echt een uh, serieuze kans voor Misidjan. Uh, nee, voor Snijders. Uh, hij speelt overigens omdat... Uh, uh, Kevin ziek is een speler op het middenveld. En, uh, deze Sneijder speelt dan aan de rechterkant en Mark Husser speelt dan op het uh, middenveld. En dit was de mogelijkheid voor Willem II eigenlijk. Goeie actie van Mises Jan aan de linkerkant. En de bal voor was ook uitstekend, maar Snijders kon hem niet drukken, de bal. En dus gaat de bal over het doel van Babos en is uh, NEC gewaarschuwd. en Dat zijn ze eigenlijk ook al in de eerste helft. Je mag... Niet te makkelijk met deze tegenstander omgaan. En dat doet NEC eigenlijk wel. Ook met de kansen die overigens in het tweede gedeelte van de eerste helft spaarzaam zijn geweest. Nu is het Snow die de bal terugspeelt op uh, Babos. En gaat uh, NEC proberen in de aanval te gaan. Maar de toon is gezet in de tweede helft. De eerste kans is net als in de eerste helft voor Willem II. Kijken of het voor de rest ook hetzelfde is. En dat nu NEC wakker geworden is en in de aanval kan gaan. Nog niet. En dus staat het nog altijd 0-0 bij NEC Willem II. Pec Zwolle dacht heel lang dat ze konden winnen van FC Groningen. Want tot zes minuten voor tijd stond Pec voor. Maar toen werd het gelijk door Zeefuiken. En een paar minuten daarna maakte de leeuw zelfs 2-1 voor FC Groningen. Ja, een overwinning voor Pec. De eerste zat er dus in. En dus zei Jan Rols tegen de trainer van Zwolle, Art Langler. Je staat hier met een asgrauw gezicht en dat kan ik me voorstellen. Waar ging het fout? Nou, ik sta hier niet met een asgrauw gezicht, maar gewoon zoals altijd. Dus, uh... ja, maar ik bedoel, het is wel zuur voor jullie, want jullie waren dichtbij ja, de eerste overwinning. Ja, maar we hebben het niet verloren, dus uiteindelijk is dat nu even vervelend. Maar ik heb er wel vrede mee. Waar ging het mis? Nou, ja, wij kunnen de fouten niet uit ons spel houden en uh, we gaan de tweede helft zelf te voetballen. Hoe frustrerend is dat voor jou? Nou, behoorlijk, omdat het niet meer lukt om aan te coachen. En ik denk dat we één uur het goed hebben gedaan. Uh, maar daarna was het ook uh, mis, dus uh, nogmaals gezegd, we hebben terecht verloren. Groningen was beter en efficiënter. En uh, daar moeten we maar mee leren omgaan, want uh, dat zal al vaker voorkomen dit jaar... Uh, Tenminste hebben we fris en aardig voetbald. Maar na vandaag moeten we denk ik toch, uh, ons gaan realiseren dat, uh, ja, dat we moeten gaan sprokkelen. En dat is een, uh, een pijnlijke conclusie, maar uh, het is niet anders. Misschien niet Asgrauart, maar wel uh, een beetje een machteloos gevoel. Is dat het? Nee, helemaal niet. Want we hebben wel macht gehad. We hebben goed meegespeeld. Uh, mijn gevoel is natuurlijk teleurstellend. Of ik ben teleurgesteld in. Omdat het momenten zijn waarop je verliest. Maar momenten die bepalen niet. Het is gewoon het spel waarin we de tweede helft te weinig hebben gebracht. Maar te weinig gebracht betekent ook dat de andere partij het goed heeft gedaan. Uh, het laatste half uur. Dus... Uh, ja, als we morgen wakker worden en we hebben dit weer verwerkt, dan moeten we weer verder in. En weten we dat FC Groningen een stuk verder is dan ons. Hoe problematisch is het voor jou om, om dit nog te kunnen coachen dan? Dit te veranderen? Nou, helemaal niet. Want dat, daar hebben we nog, uh, geloof nu, 29 wedstrijden voor. Dus uh, het enige is uh, dat we ons moeten realiseren dat we, uh, ja, dat we niet zomaar mee gaan doen. Maar dat we echt uh, alles op alles moeten zetten om af en toe een puntje te halen. In plaats van wat we er nu toe uh, uitgestraald hebben van, nou, we kunnen goed mee. Maar men leefde dat besef een be beetje bij de ploeg dan, dat het ook op deze manier wel zou kunnen? Dat, dat je verhaal? Nou, laat ik het even afmaken. Toen nu het we uitgestraald, dat we aardig mee konden en, uh, en dat we ook al zouden gaan winnen. Nou, vandaag konden we weer aardig mee we winnen niet. Dat is nu te vaak gebeurd. Dus we, we moeten dat misschien op een andere manier gaan doen. Wat voor manier dan? Nou, daar zijn de komende weken voor om daarna nou te kijken hoe en op welke manier dat wil invullen. Maar op zijn Gronings opportunistisch, want Groningen speelde aanvallend opportunistisch tweede helft. Nou, daar viel nog wel mee, joh. maar uh, het was meer dat wij uh, zelf niet meer uh, aan de bal de juiste keuzes maakten. Ik denk dat wij de rest van de wedstrijd opportunistisch hebben gespeeld. En dat is de Art Langeler. Hij is de trainer van Pex Zwolle en zijn ploeg verloor dus met 2-1 van FC Groningen. De nieuwe wereldkampioen op de weg, uh, Marianne Vos, werd in haar strijd om de titel enorm geholpen door een debutante. Anne van der Breggen maakte deel uit van de kopgroep waar Vos twee ronden voor het einde bij aansloot. Van der Breggen was de springplank naar goud voor Marianne Vos. Ja, ik weet dat ik uh, veel voor in mee ben geweest en dat ik een mooie bijdrage heb kunnen leveren. Dat, uh, dit is allemaal zo mooi. Ik denk dat dat later nog wel, uh, nog wel door zou dringen. Maar nu is het alleen maar uh, genieten. Het is een WK-finale die, die je waarschijnlijk nog heel vaak, heel vaak gaat terugzien. Ja, misschien wel. Dat, uh, ik hoop het. En, uh, we hebben gewonnen, dat was het doel. En dit is uh, het mooiste wat we hadden voor kunnen stellen. En dat begint dan, die finale, uh, bij jou in, in de kopgroep. Uh, Marianne Vos komt daar dan uh, op de Kauberg naartoe gereden. Kun je zelf vertellen wat er, wat er gebeurt? Ja, ik zit mee in de kopgroep en uh, ik heb niet veel gedaan. Want uh, ja, het is mooi dat we mee zitten in de kopgroep. Dan kunnen de andere ploegen uh, moeten het werk verrichten om het weer dicht te krijgen. Ja, en op dat moment komt Marianne op de Kauberg Als enigste kon die bij de kopgroep aansluiten. En dat is natuurlijk de mooiste situatie die ik kan hebben. Want twee Nederlanders, uh, ik kan voor Marianne werken en Marianne kan zich sparen. En, uh, ja, dat is de ideale situatie. Dus toen zijn we volle bak doorgegaan. En, uh, de keer daarop op de Kouwberg nog meer, nog meer van de kopgroep af. En wij blijven met z'n tweeën over. Dus uh, ja, dan weet je dat Marianne sterk is. En uh, ja, dat ze het dan ook nog waarmaakt, dat is echt uh, ja, een klasse apart. Het zag eruit alsof het ook echt een vooropgezet plan was. Hè? Op het moment dat zij erbij kwam, ging jij meteen in één keer wel volle bak rijden. <laughs> nou ja, ik had, ik had door dat Marianne eraan kwam. Dat, dat kon je niet missen. Met, uh, ja, ik denk dat iedereen het schreeuwde op de Kouwberg. Dus uh, ja, dan is het duidelijk, als Marianne erbij komt, dan moet er gereden worden. En uh, dat had ik denk op tijd door en dat hebben we gedaan samen. Dus uh, ja, hartstikke mooi. Je zegt het al, hoe, hoe mooi was het om, hier, om dit in eigen land te doen? Ja, zo'n WK geselecteerd was heel mooi. Dan in eigen land, met zoveel mensen en uh, dan zo'n zo uitslag. Dat is op dit moment het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt uh, in het fietsen, ja. Hoe goed, ja, je was heel goed, dat heb je aangetoond. Heb je ook nog even gedacht, dan, nou ja, als het heel raar loopt, dan kan het misschien wel zo lopen dat ik hier voorop rijd? Uh, nee, dat is eigenlijk nooit mijn doel geweest. Ik heb het altijd in mijn hoofd gehad, we gaan, uh, we gaan hier winnen. En uh, ik heb er alles aan gedaan om dat uh, mogelijk te maken en dat is gelukt. Dus uh, ja. Het is nu heel kort na de finish en Janne Vos staat nu op het podium waarschijnlijk. Krijgt uh, het volkslied te horen. Heb je haar al kunnen spreken? Nee, nog niet. Dat uh, komt zo meteen, hopelijk nog. Anne van der Brengen zei dat tegen Steven Dadeboud. NEC Willem 2, Andy. Zo af en toe krijg je wel eens in je omgeving te horen als je zegt dat je naar NEC Willem 2 gaat. De vraag: <laughs> uh, heb je straf? En uh, dan uh, moet ik daar altijd kostelijk om lachen. Maar vanavond begint het er een beetje op te lijken. Want het is geen beste wedstrijd tussen de beide ploegen. Ook geen hoogvliegers. Uh, misschien dat dat dus ermee te maken heeft. 0-0 de stand. En het uh, wordt uh, matiger en matiger. Het uh, bevindt zich nu alleen nog maar op een strook op het uh, middenveld. En wat deze wedstrijd en over clichés gesproken nodig heeft... is een doelpunt. En het liefst zo snel mogelijk, Maakt het me niet uit van wie. Maar dat zou de wedstrijd open kunnen breken. Nu een vrije trap uh, gegeven door scheidsrechter de Kamphuis aan uh, NEC. Halverwege de Willem II-helft. Geert Arend Roorda moet een uh, centimeter of tien terug. En we hoorden het verneidige fluitje van Kamphuis. Die zegt, neem de vrije trap maar. Maar die laat het over aan Koolwijk. Die wil dan de diepte ingaan en dan zegt... Koolwijk, nee, want er loopt iemand met je meenemen. Toch maar zelf. Dat is, uh, scheelt weer en dat maakt de wedstrijd ook niet echt sneller. Daar komt dan de vrije trap van uh, Geert Arendroer. Daar richt die tweede paal. Makkelijke vangbal voor David Meul. De keeper van Willem II die meteen uh, meegeeft aan de linkerkant aan Piquet. Kijken wat uh, Willem II kan. Dat aardig uit de kleedkamer kwam. Een paar keer gevaarlijk voor het doel kwam van Gabo Babos. Maar niet echt heel gevaarlijk. Op die ene mogelijkheid van Snijders na. Nu een uh, vrije trap aan de linkerkant van het veld. Voor datzelfde Willem II, halverwege de helft nu van NEC. Kijken of dat misschien dan wat oplevert. Of Babos uh, nu in actie moet komen. Joachim staat uh, in de spits. Kan die bal eventueel, want hij kan aardig koppen, uh, inkoppen als de vrije trap goed is. Wordt vanaf de linkerkant uh, genomen. Dus kijken wie er allemaal mee naar voren zijn. Ik zie Kieft en Belt en ik zie uh, Jordens Peters. Die kan ook goed koppen. Maar de vrije trap is kort genomen. En dat schot van Mulder is helemaal niet slecht. Maar wordt goed gepakt door Gabor Babos. En zo blijft het ook na 10 minuten in de tweede helft. 0-0 bij NS7-2. Het was een goede avond voor FC Groningen, want FC Groningen won uit in Zwolle. Met 2-1 van PEC. Vitesse Herakles eindigt in 1-1. En daardoor blijft Vitesse voorlopig nog even tweede. En wordt het geen koploper voor één dag. En RKC VVV werd ook 1-1. En zoals we hoorden bij NEC weer een 2 zijn ze een 10 minuten in de tweede helft bezig. En het is daar nog 0-0. We gaan luisteren naar Nanette Wel met het NOS Journaal. En daarna nog een uur NOS Langs de Lijn. Tot zo. NOS Langs de Lijn. Sport Radio 1. De eredivisie morgen om 2 uur. Ajax. Ja, spijtig binnen, dan een slotpaal de, de V. De neus in de boter. Het is 1-0 geworden voor FC 20 NAC aanzet. In één keer schieten wel, oh, dat scheelt niet veel. 0 half 5 PSV Veenoord. De tiende van PSV tegen Feyenoord zit erin. En ook het BK wielrennen. Maar Kevin is begint nu al weg te trekken daarduit dat peloton. En langs de lijn, morgen van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.